2 uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Grutteke. Goedemiddag, zo meteen. en Dit is de dag: verhalen van mensen die een wekenlange fiets- of wandeltocht maakten om hun leven te overdenken. Moderne pelgrims heten ze. Eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. <tied> politie heeft een amateurvoetballer van 29 uit Os aangehouden... voor de mishandeling van een tegenstander afgelopen zaterdag. De man meldde zich vanmiddag zelf op een politiebureau. Er wordt ervan verdacht dat hij zaterdag in Langeboom... een 22-jarige tegenstander tegen zijn gezicht heeft geschopt. Dat gebeurde nadat hij een rode kaart had gekregen... en de wedstrijd onder in een vechtpartij. D66 wil dat stationsgebouwen worden ondergebracht... bij spoorbeheerder ProRail. De stations vallen nu nog onder de Nederlandse spoorwegen. Maar volgens D66-kamerlid van Veldhoven... kan de NS zich beter alleen richten op het vervoer van reizigers. Ze vindt het gek dat een van de partijen op het spoor... ook nog een deel van de infrastructuur in handen heeft. En je ziet nu dat bijvoorbeeld de perrons van ProRail zijn. Uh, en dan waarschijnlijk houdt het halverwege de roltrap ongeveer op. En dan zijn de stations van de NS. Bovendien moeten uh, regionale vervoerders, zoals Arriva dan met wat eigenlijk toch een beetje hun concurrent is... gaan onderhandelen over tarieven voor bijvoorbeeld... een informatieloket of kaartjesautomaten. Dat voelt gewoon niet lekker. Morgen praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Mansveld... over de toekomst van het spoor. De man van de 18 uit Twello is gisteravond door het paasvuur in teugen ingeduwd. Omstanders wisten de man snel uit het vuur te halen. De politie heeft er één verdachte aangehouden. Het is een jongen van 15, zegt de politie. De toedracht is, is voor ons nog niet bekend. Uh, wat, wat in ieder geval wel bekend is dat uh, die 18-jarige man... Die, werd, uh, die had ernstige brandwonden en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht... en later naar het brandwondencentrum in Beverwijk. En uh, getuigen verklaren dat zij gezien hadden dat een, een uh, jongen uit de gemeente Voorst... Uh, het slachtoffer zou hebben geduwd. De politie is in Maastricht ook vandaag bezig met een groot forensisch onderzoek. In een veld bij de wijk Ambi staan tenten en politiecontainers. Er zijn bomen gekapt en er is gras gemaaid. Maar de politie laat nog steeds weinig los over het onderzoek in Maastricht. Volgens een woordvoerder wordt er gezocht naar belastend materiaal... zonder daar verder over uit te weiden. Het zou niet gaan om een moord- of vermissingszaak. Het weer, flinke zonnige periode, maar in het oosten ook bewolking. Temperatuur een graad of zeven. Morgen opnieuw veel zon, de dagen daarna geleidelijk meer bewolking. En vanaf donderdag kan er wat winterse neerslag vallen. Op deze informatie gaan we naar de ANWB, Dennis mooi. Op de A12 richting Den Haag staat voor het Malieveld 3 kilometer. En de N57, de weg tussen Ouddorp en Rotterdam... daar staat tussen de Brouwersdam en reden in beide richtingen 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Ook op de N57, maar dan vanuit Rotterdam naar Ouddorp... staat tussen de A15 en Briele 2 kilometer. Het is druk in Briele, want het is 1 april. Dat is in Briele altijd een, een groot feest. Op de N218 vanuit Spijkenissen naar Europoort... loopt het daarom ook vast tussen Zwarte Waal en Briele 3 kilometer. En de N280 vanuit de Duitse Monsje Klappach naar Roermond. Daar staat bij Roermond 2 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke... Goedemiddag, het is voorjaar en dan krijgen we massaal de wandel- en de fietskriebels. En steeds meer mensen maken een tocht die een paar weken duurt. En als je dan een speciaal doel voor ogen hebt, dan heet je een pelgrim. Aan tafel een aantal pelgrims. Dick Berlijn, hoe lang was u onderweg naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela? Ik heb er uh, ongeveer een maand over gedaan. Met de fiets, hè? Met de fiets, Met de fiets vanuit de fiets. Oldenzaal, ja. ja. Nou, vandaag, tweede paasdag, staat deze Dit is de Dag in het teken van moderne pelgrimstochten. Waarom is het zo populair en wat bezielt pelgrims? Dat zijn de vragen waarop we een antwoord zoeken. Aan tafel dus een aantal pelgrims. Behalve oud-commandant van de strijdkrachten Dick Berlijn heet ik welkom Simone Avina, Peter-Jan Magri van het Instituut En nog onderweg naartoe Loek Bollinger bos, priester en wandelaar van verschillende pelgrimroutes. En uw ervaringen als pelgrim, mooi of hele erge, dat maakt allemaal niet uit... die zijn welkom via de website ditistedag.nu en reageren. Dat kan ook via Twitter met de hashtag DIDD. Je begint als wandelaar en je eindigt als pelgrim... omdat er toch iets gebeurt onderweg met je... Hoe lang ken je elkaar? Vandaag precies 25 jaar. Onder andere daarom lopen we ook hier. Vroeger liepen de mensen deze route van soms wel honderden kilometers. Vooral om in het rijden te komen met God. Ja, voor mij of echt voor ons heeft het heel weinig over spiritualiteit vanuit de kerk te maken. Tegenwoordig doen ze het juist om in het rijden te komen met zichzelf. Voor mij is het altijd heel erg het gevoel geweest van ik moet ook wat zijn, weet je wel. Ook wat bewijzen. Op deze manier heb ik dat dus geprobeerd te doen. Alleen dan heel extreem. De pelgrimstocht naar Santiago de Compostela is een oeroude metafoor voor het leven. Nee, je zijn wandelaars aan het woord die onderweg zijn naar Santiago. Dat is de meest bekende pelgrimspalade, misschien wel. Gasten aan tafel hebben verschillende routes Legt Simona, Awina, jij bent gelopen naar? Naar Santiago, naar Santiago, vanaf saint champier de port de voet van de Franse Pyreneeën. Ja, en dat is nog altijd, hoeveel kilometer? 800 kilometer ongeveer. Zo, dat is een heel end. Luc Bos, die komt hier zo meteen nog aan tafel zitten. Die liep uh, naar Santiago, naar Rome en naar Assisi, drie maal zelfs. Uh, Dick Berlijn, u nam een paar jaar geleden afscheid bij Defensie... omdat u uh, met pensioen ging en uh, toen ging u uh, fietsen naar Santiago. Hoe kwam u daarbij? Nou, um, ik kwam uit een redelijk uh, drukke baan... Um, en ik had het gevoel dat als ik daarmee uh, klaar ben, dan wil, ik, dan wil ik ook even tijd voor mezelf hebben. Ik wil het een beetje um, proberen te ontdekken, wat wil ik nou uh, hierna doen? Um, en een uh, ex-collega van mij, die had me wel eens verteld over Santiago. En ik dacht van, nou, het lijkt me een geweldige iets om, om zoiets te ondernemen. Dan ben je een maand toch uh, helemaal uh, in je uppie en met jezelf bezig. En dan kan je goed een aantal dingen overwegen. Dat heb ik gedaan en het ja. is me uitermate goed bevallen. En dat alleen zijn, dat was een belangrijk onderdeel van het pelgrim zijn? Ja, ik heb het heel bewust alleen willen doen. Ik had het net zo goed met mijn vrouw kunnen doen. Uh, maar ik, ik wilde echt even met niemand rekening hoeven te houden. Ook niet uit hoeven te leggen of ik nog verder wilde fietsen. Of dat ik al moe was en, en even niets wilde. Ik wilde dat echt helemaal zelf be, beleven. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, ook dat is me heel goed bevallen. Alleen zijn. Was het niet eenzaam? Nee, dat, zo heb ik het nooit ervaren. En, en je bent ook nooit echt helemaal alleen, want... S'avonds zit je in de refugio's, in, in de herbergen. En dan praat je met andere mensen onderweg. Uh, stap je van de fiets af, in mijn geval. En dan eet je een broodje ergens. En dan kom je met, met ja, de meest leuke mensen in, in aanraking. En omdat het ook anoniem is... omdat je ook elkaar waarschijnlijk niet meer snel zult zien... merkte ik bij mezelf dat je ook heel makkelijk over allerlei dingen spreekt... die je misschien in Nederland bij andere mensen die je ontmoet... niet zo snel 1, 2, 3 uh, aan de orde uh, stelt. Dus ik, nee, ik vond het, ik oh, vond het u, heel goed. U was opener dan... dan in het, in ja, het, dan dat, in dat merkte ik bij mezelf. Op ja. een gegeven moment zat ik in een, ben te schuilen uh, voor een zwaar onweer in, in een of andere kerkje. En dan zat ik naast een Fransman, een jonge Fransman. En binnen twee tellen hadden we het over allerlei ja, diepzinnige dingen. En wat hem dreef en wat hij in het leven had meegemaakt. En ik van mijn kant. En ook wat je, wat je twijfels zijn en wat je, wat je dingen zijn waarvan je zegt van... Goh, uh, is dat nou wel goed gegaan? Uh, ja. Ja, dat deelde je makkelijk. Simone, was dat voor jou ook? Die openheid, die ja, alleen uh, uh, ben ik dat in het dagelijks leven al, dus dat was voor mij niet anders. Dus jij zei gewoon niks meer. <laughs> ik hield mijn mond, <laughs> nee, en, en wat, wat maakt het voor jou die, dat alleen zijn, wat wat ik Berlijn net vertelde? Wat wat hoe, hoe heb jij dat ervaren? Nou, voor mij, uh, ik was al heel lang alleen, want mijn verloofde was tien jaar geleden, tien jaar daarvoor overleden, en ik uh, heb daarna wel een relatie gehad, maar ben ook weer heel lang alleen geweest, dus ik kende mezelf heel goed in het alleen zijn. Um, ik ben die tocht gaan lopen omdat het echt helemaal niet goed met mij ging. Ik zat tegen een burn-out aan en, en wist niet meer hoe ik verder moest. Dus ik ben gaan lopen met de intentie van... ik wil alles loslaten wat niet meer bij mij past. En juist door dan alleen te zijn... Um, ja, kom, komen er dingen op je pad, maar komen er ook mensen op je pad... die jou uh, iets vertellen, iets aanraken... waardoor je duidelijkheid krijgt over wat er in mij speelde. En vooral wat er in mij uh, veranderd mocht worden. Mm. En dat, dat, dat kreeg jij helder door alleen te lopen. Ja, ja. heel helder. Ja. Dik Berlijn, van ouds is pelgrimeren uh, uh, verbonden met, met christendom. Hè? Mensen pelgrimeren naar plaatsen waar iets bijzonders is gebeurd. Of naar kerken. Hoe was dat voor u, dat religieuze aspect? Nou, als ik heel eerlijk ben, was het nou niet direct de eerste overweging. Nogmaals, die oud collega die had mij verteld over Santiago... Ik wilde een lange tocht maken. Ik was eerder wel eens al een keer naar Stockholm gefietst... omdat onze oudste zoon daar studeerde. Maar ik wilde een doel hebben... Uh, er is iemand die heeft prachtige boekjes zoals even Sveerman, zeer bekend onder de, uh, de mensen die pelgrimeren. Uh, dus ik had een doel om een lange tocht te maken. En uh, Ik moet wel zeggen, doordat je veel alleen bent... en dat je elke avond toch in zo'n kerkje je stempel haalt... Hè, om je te bewijzen dat je Wat die tocht uit, hebt uit Je moet elke dag op langs de route een stempel halen... Ja. om te laten zien dat je uiteindelijk ook exact. echt die route gemaakt hebt. Exact. Oh, ja. En dan in, in, in Santiago krijg je dan je compostelaat, zoals het heet. Uh, een soort diploma. Een soort diploma, maar ja. doordat je dus toch wel elke dag... Een zo'n kerkje zit. En een beetje te mijmeren. En je bent wat moe. Wat ja, ik zeg, komt dwingt het je niet. Maar, maar op een of andere manier ben je dan toch aan een beetje aan het nadenken over het leven. Nou ja, dat is een redelijk groot onderwerp. Ja, behoorlijk. Met alle, in al zijn facetten hè, wat daarbij komt. Mm -hmm. uh, en ook dat heb ik als heel plezierig ervaren. Ja, en, en dus dan komen er ook wel allerlei spirituele gedachten naar boven. Misschien. Ja, moet ik niet al te zwaar aanzetten. Soms nou, zijn die ook best, hoor. Van, van, maar. van heel klein. Uh, maar ja, goed. Uh, hoe, hoe kijk je op je leven terug? En wat is de zin van het alles? En, en en dan probeer je toch een beetje te ontdekken... Um, wat tijd te nemen over dat soort vragen. Ja, dat is wel apart wat u dat zegt. Want wij kennen u natuurlijk allemaal als de militair... die uh, het commando geeft. En uh, een, ja, een beetje de strenge, de strenge man... Maar dat is dan een hele andere kant die naar boven komt. Jawel, maar ik denk dat we onze collega militaire... mijn collega militair tekort doen... als we ze alleen maar uh, beschrijven als strenge mensen. Het zijn, nee, je het je zijn mensen komen van vlees ze over, natuurlijk. Ja. Ja. Maar het zijn allemaal mensen met, met alle uh, mooie dingen... en alle minder mooie dingen van, van die we allemaal hebben. En, en, en dezelfde uh, vragen en twijfels die we allemaal hebben. Ja, uh, ja gegeven de, de, de setting waarin je je bevindt... Uh, komt dat wat meer of wat minder uh, naar boven, laat het maar ja. zo zeggen. Ja. Simone, het is ook een risico wat je neemt. Want jij zei net, ik zat... Uh, Echt in, Mijn leven was gewoon moeizaam. Ik zat tegen een burn-out aan. En dan ga je helemaal alleen zo op pad. Ben je ook nog heel erg kwetsbaar. Heb je ook momenten gehad dat je dacht... Ja, ik kan dit gewoon echt niet. Ik heb hulp nodig, nu. Uh, nee, niet op die manier. Omdat ik al heel veel alleen gereisd had... Uh, en ik niet echt bang aangelegd ben... Uh, ervaar ik dat ook niet zo. Uh, wat ik wel heel mooi ervaren heb is op die tocht... is als ik iets nodig had dan was het er ineens. Op de meest wonderbaarlijke manieren uh, uh, kwam het op je pad... Geef eens een voorbeeld. Um, nou, een heel, ja, heel vreemd voorbeeld. Ik liep uh, s'morgens en ik had ineens kreeg ik de geur van pannenkoeken in mijn neus. En ik had gewoon omheen strekken pannenkoeken. <laughs> nou ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. En ik loop dus kilometers verder een klein dorpje binnen. En uh, ik loop om de bocht en daar staat een oud vrouwtje met een schortje voor. Met iets in haar hand met een doek eroverheen. En ik loop langs en ze tilt het op. En er zijn pannenkoeken. <laughs> ja, echt waar. Het pannenkoekenvrouwtje blijkt dus een heel bekend vrouwtje te zijn op de doek toch? Oh, maar die staat zo, er elke dag. Die staat er elke dag en iedereen geeft daar natuurlijk wat, want je neemt niet zo dus het is goede business voor haar. Maar het feit dat ik s morgens vroeg pannenkoeken geroken heb en het is er dan. Of uh, bijvoorbeeld ik had heel veel last van blaren en dan uh, uh, ontmoet je een pelgrim en die uh, geef je even wat Annika zelf. Of uh, bij een herberg werd mij verteld dat ik dat mijn zooltjes veel te hard waren. En zij, uh, die, uh, uh, de dame van de herberg, die kwam met maandverband terug. Heel dik maandverband. Die plakte dat over mijn zooltjes heen. En die zegt, zo, nu kun je weer zacht lopen. Dan loop je in de tijd met, je, met die, dat maandverband uh, om je zooltjes heen. En uh, op een gegeven moment kreeg ik weer heel veel last van mijn voeten. Dus ik ga stoppen bij een bankje. En daar staan twee Spaanse mannen. En ik trek mijn schoenen uit. En ik denk, nou ja, ze worden wel wat dun. En die man die kijkt naar mijn zooltjes. Hij zegt, ah, compressa. <laughs> en ik... Uh, dat dus is het wel heten. Weet je, wacht zo in het Spaans. En hij toverde uit zijn uh, rugzak. Dus een pak maandverband. Hij stond nee. er ook elke dag. Nee, dit was gewoon een pelgrim. Oh, wat grappig. Uh, ja, en dat, zo werkt dat. Op die hele tocht. Uh, je hebt iets nodig. Het wordt je aangereikt. Hm. U knikt ik ja, daar ja? Ja, aan. Ik vind het een heel mooi verhaal. Dat, dat, dat, zo heb ik dat ook ervaren. Het werd me ook verteld door iemand. Voordat ik die tocht ging maken. Van let op. De, uh, denk aan het toeval. En inderdaad... Het, dat soort momenten heb je heel veel. Uh, iets waar je aan denkt of iets wat je nodig hebt. Uh, en iemand biedt het je dan aan. En dat, maakt, dat, dat creëert ook een sfeer... Die heel plezierig is. Dat, mm -hmm. dat mensen heel open zijn en bereid zijn je te helpen en te delen. En je gaat het uiteraard ook zelf doen. Uh, je biedt maar zelf heeft ook, hulp ook aan. wel mensen geholpen op de tocht. Ik kan me niet zo zo'n conc heel concreet uh, uh, geval uh, bedenken. Maar ja, dat, dat, je komt in zo'n sfeer. dat je, Het is uitermate plezierig uiteraard. Ja. Ja. Nou, we hebben ook een echte deskundige aan tafel. Heeft u uh, Peter-Jan Margrin van het Meertens Instituut ook wel eens zelf een... een, een pelgrimstocht gelopen of een deel? Ja, ik heb delen van de route naar Santiago het, ja. gelopen. En nog verder ook. Maar goed, het is al meer een soort wetenschappelijke pelgrimage... om het veldwerk uit te kunnen voeren ja, wat, wat het, daarvoor benodigd is. Want u bestudeert pelgrimstochten in alle soorten en maten. Eerst maar nou eens even om te bepalen wat, wat, wat iemand nou tot een pelgrim maakt. Wanneer ben je een pelgrim? Een, ja, dat, is, dat, is, dat, is, ja dat, dat lijkt voor de hand... Liggen. Want we zeggen het nu, het was al in de aankondigingen ook van het is een soort metafoor voor het leven. Maar eigenlijk is dankzij de route naar Santiago en de populariteit van het lopen naar Santiago is de pelgrimscultuur eigenlijk veranderd. Want vroeger was het zo, je ging naar een specifiek heiligdom. Daar was iets ja, heiligers, iets sacralers te verwachten dan in je eigen woonomgeving. Dus daarom ging je op pad. Je vertrok, je, je moest echt een soort drempel over om verder weg te gaan. Een soort reisje, hoewel dat niet altijd even ver hoefde te zijn. Maar daar ging je naartoe in de verwachting dat je daar iets kon vinden wat je zou kunnen helpen in het leven, bij ziekte of, in, in, of om een grotere godsverdieping te, te kunnen ervaren in dat specifieke heiligdom. Ja, er He, dat... moet altijd iets van religie, een religieuze motivatie moet daarbij aan de orde zijn. En dan moet ik bijvoorbeeld denken aan Loerders of zo? Ja, of van Loerders is daar natuurlijk een, bij uitstek een, een, een, een voorbeeld van Maar mm -hmm. Rome ook. en, en ja, je, hebt alle, je, hebt, je hebt tienduizenden heiligdommen die overigens niet alleen christelijk zijn, zoals ik noemde bij de aankondiging, maar elke religie kent zijn heilige plaatsen ja, en zijn bedevaart. Er straks na drie ook nog iemand die naar Mekka is geweest, Kijk, dus dat ja, is dan inderdaad is buiten, de, buiten het christendom. Ja. Dus dat was uh, op zoek naar iets op een bepaalde plek. Ja. Uh, hoe is dat veranderd in de loop der tijd? Nou, dat, dat is eigenlijk veranderd. Het is eigenlijk sinds de religieuze revolutie van, uh, de, ja, de, van de lange jaren zestig, zoals dat wel genoemd wordt, uh, waar het met de katholieke kerk verbonden is met het Vaticaans Concilie, wat een enorme ja, verandering binnen die kerk teweeg heeft gebracht, maar ook binnen de protestantse kerken natuurlijk in, in wisselwerking, en um, het, het, het hele idee... dus het is ook een beetje ja, ironisch haast... dat we nu op deze plek met de EO hier zitten... om over pelgrimage te praten. Omdat het ja, een paar decennia geleden natuurlijk bij uitstek... zeker in de Europese context... een heel katholiek onderwerp was. Ja, ja. Dus, dus ja, protestanten moesten er heel erg ver van blijven... want dat was natuurlijk allemaal zand te kramen, poppenkast. Dat mocht niet. Dat mocht niet. Nee. Eh, de hele reformatie was eigenlijk op, op, op gang gebracht... vanwege bedevaarten aflaten... En wat iets meer zei. En het, ja, het interessante is dat natuurlijk, die, die, ja, die, die ontbinding, zoals je dat nu toch wel mag vaststellen, van de institutionele kerken. geleid heeft tot een, een vraag bij de mensen die zich niet meer tot de institutionele kerken aangetrokken voelen. Wat moet ik dan? Hè? Ja. Hoe sla ik dan in het leven? Dick Berlijn die zei net al: van ja, je gaat. Hè, ik ben er niet zo met religieuze gevoelens of spirituele gevoelens ingestapt. Maar ja, je, je, je gaat toch op zoek naar iets in jezelf. Je gaat kijken wat zingeving betekent. En, ja, en dan kom je heel direct bij hetgeen die bedevaart zo populair maakt. Omdat dat een, een zoektocht is naar jezelf. Hè? Dus vandaag de dag hebben mensen het natuurlijk over het algemeen, zeker in West-Europa, zo goed. En daarom is die bedevaart de Santiago binnen Europa ook zo populair. Iedereen heeft het eigenlijk relatief heel goed. Maar ja, pas als, je, als het niet meer gaat... als je aan een burn-out bent zoals bij jou... bij Simone, ja. Hè, Simone, dan, dan, ja dan, dan weet je eigenlijk niet meer tot wie je moet wenden. Je kan bij je vrienden te, te, te raden gaan. Maar uiteindelijk... Hè, en daar is de bedevaart... is eigenlijk een hele existentiële ervaring... komt het op jezelf op aan. Hè? Religie is ook natuurlijk een, eigenlijk een hele individuele eh, eh, ja, beleving, ervaring. Ja. En, hè, en daar is die wedervaart de Santiago bij uitstek een, een heel mooi platform voor. Ja, ja. Nou, pelgrimsdoelen zoals Santiago, maar ook andere, heel andere plaatsen en pelgrimspaden, die zijn er een heleboel. Er komen er ook nieuwe bij. En soms wordt daar ook wel eens een beetje de draak mee gestoken. De meeste pelgrims in de wereld hebben uiteindelijk maar één doel. Wil we willen naar Santiago. De Santiago, daar komt de ja. Stella. Ja, ja. TC in Frankrijk. Te zee. Te zee. Te zee. Lourdes. Loerders. Kevelaar in Duitsland. Ja, de Spaan, ja, de Pieterpad. Pieterpad. Pieterpad. Excuus, het Pieterpad. Nee, want jij zegt Pieterpad. Pieterpad. Maar het is niet een van de zwarte Pieterpad. Nee, muis, het is het Pieterpad. Het is Pieterpad. En dat is de langste, de langste aan een aan een gesloten, gesloten wandelroute van Nederland. Dat begint helemaal in Sint-Pieterburen. In, in en dat gaat helemaal door tot aan de Sint-Pietersberg in Limburg. Ja. En ik vind dat... Uh... Heerlijk! Heel cool. ook Niet alleen fysiek een enorme uitdaging. En dan moeten we hier naar rechts. Hier naar rechts. Ja, zelfs Oko en Eust van Koevnoen die lopen het Pieterpad. Ja, P P P jan Margrie, is dat eigenlijk wel een uh, Pelgrimspad? Of is dat nou gewoon ja, een wandeling? In, in, in, in letterlijke zin zou je het niet een Pelgrimspad moeten noemen, omdat het, ja, het, het, het, het leidt van een ene plaats naar een andere plaats. Maar Waar we het net over hadden dat die hele verandering van die bedevaartcultuur niet meer op het doel gericht is. Hè? Want vroeger ging je naar een doel, een heilige plaats af. En nu is het onderweg zijn is, is eigenlijk het meest belangrijke. Ja. Want dat doel, ja, voor al die mensen die naar Santiago gaan, dat daar een mooi heilige beeld van Jacobus staat en die kathedraal... Goed, dat is deel van, van de hele ervaring. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om het onderweg zijn. Het gaat om het onderweg ja, zijn. Was, was dat voor jullie ook zo dik hem? Ja, ik, ik, uh, ik ben het er echt mee eens. Ik kwam na een maand uh, van de fiets. Uh, stapte ik van de fiets af in San, Santiago. En toen vond ik dat enorm lawaairig. Uh, <laughs> druk. Uh, barsten van de toeristen. En je bent, omdat je zo lang in je eentje onderweg bent. Uh, ben je die drukte ook niet meer helemaal gewend. Dus ik vond het ook eigenlijk helemaal niet zo prettig daar. En inderdaad. Toen ben ik doorgefietst naar Finisterre, 100 kilometer verderop. En dat was rustig. En dan ineens overviel me dat gevoel van goh. Het ligt achter me, ik heb het gedaan. Het is toch, het, wel, uh, toch, toch bereikt, het doel. Ja, toch bereikt. Maar inderdaad, uh, wat, wat Peter ook zegt... Is dit, dit, uh, het doel is eigenlijk het onderweg zijn. Ja. En dat je op je bestemming aankomt... En dan, is het achter je, dan ligt het achter je. Ja. Was dat ja. van jou ook, Simone? Ja, absoluut. Maar dat was wel iets wat ik onderweg mocht leren. Want ik ben altijd heel erg doelgericht geweest. Dus uh, ik had ook zoiets van... nou, als ik dan in Santiago aankom, dan ja. gaat het weer goed met mij. Dan weet ja. ik het allemaal. Ja, absoluut. <laughs> uh, en onderweg kom je er steeds weer achter en word je eraan herinnerd door andere pelgrims ook... dat uh, de weg er naartoe geen doel is. En juist het ieder moment ervaren, bewust ervaren... dan maakt het niet meer uit of je in Santiago aankomt of niet. Ik had wel een, een week voordat ik in Santiago zou arriveren... had ik helemaal geen zin meer en wilde ik eigenlijk stoppen en naar huis. Serieus? Ja, echt waar. Um, maar dat was voor mij een heel belangrijk herkenningspunt omdat ik uh, tijdens die tocht ben ik erachter gekomen... dat ik bijvoorbeeld verslaafd was aan piekervaringen. Dus ik had altijd nieuwe ja, wauw-momenten zeg maar, nodig om geluk te ervaren. En zo heb ik dus met de cowboys in Amerika paard gereden... met de dolfijnen gezwommen. Nou, noem maar op of ik heb het gedaan. Ja. En tijdens die tocht kwam ik er dus achter, was ik, nou, ik zo'n drie weken onderweg. En toen was ik zo van, nou, ik heb het nu alweer gehad. Ik wil nu naar Op naar, naar de, de huis. volgende. Op naar de volgende uitdaging. De uitdaging was eraf. Ik wist het allemaal wel. Die hele routine was mm. ik helemaal zat. En uh, ik was er helemaal klaar mee. En op dat moment realiseerde ik mij... Oké, okay, en nu ga ik dus door. Nu ga ik juist wel naar Santiago om dit patroon te doorbreken. Om... Uh, niet meer iedere keer als het gewoon wordt... op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging die mij uh, een stuk geluk brengt. Ja, en dat is natuurlijk een, een, een heel groot geschenk ja. wat ik daarmee ontvangen heb. Een geweldig inzicht ja. wat je dan meeneemt. Ja. Ja. Twee weken geleden zijn wij in Delft geweest... op een bijeenkomst van het genootschap Sint-Jacob. En daar waren ruim 100 wandelaars en fietsers. En die werden uitgewuifd omdat ze een pelgrimstocht gingen ondernemen de komende tijd. En onze verslaggever die vroeg een paar van hen waarom ze deze reis ondernemen. Eind april gaan wij vanuit Porto in Portugal naar Santiago lopen. We lopen in juli, we lopen drie weken, de Noordroute en de Primitivo. De Camino Sureste ga ik lopen. Ik heb al meerdere camino's gelopen en uh, dat is de nieuwe uitdaging. Ik ben de demutant, want ik ga voor de eerste keer. Ik ga lopen vanuit Den Bos, de hele afstand. Je begint ermee omdat je hoort van heel veel mensen... of als je boeken leest en je hoort ervan dat mensen zeggen... Dat het is een geweldige tocht, de cultuur die je onderweg meemaakt. Je ontmoet er de hele wereld, wat heel bijzonder is. En toch ook het spirituele. Een oude weg, oude kerken, diensten die onderweg opgedragen worden... de gemeenschappelijkheid met elkaar, het samen eten, het samen bed verdelen. Dat maakt het heel bijzonder. Ja, waarom? Voor het wandelen. En lekker rustig. Geen Vierdaagse. En is het nog iets meer dat je naar Santiago gaat? Uh, heeft dat iets met uh, religie bijvoorbeeld? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Ik geloof het wel. Dat is bijna niet uit te leggen, maar het is heel apart. Het is een gewaarwording en het is een soort virus dat je bekruipt. En wat er gebeurt, ja, je komt helemaal tot jezelf. Uh, uh, dat, dat kom, je leven komt als het ware langs tijdens de tocht. En dat is... Uh, toch wel een hele bijzondere, bijzondere gewaarwording. Ik ben een tijdje werkloos geweest. Toen dacht ik van, goh, ik zou eigenlijk tijd hebben om zoiets te gaan doen. Ik kende ook iemand die dat al eens eerder had gedaan. Had ook een beetje dat geparkeerd in mijn hoofd van het lijkt me geweldig. Ja, en op een gegeven moment gaat er een knop om en dan zeg je, ik ga dit gewoon doen. Wat hoopt u dat het u gaat brengen? Nou, volgens mij een, een enorme vrijheid. En ook het, het, het loslaten van, van, van dingen waar je, waar je mee bezig bent en waar je door opgeslokt wordt. laat je allemaal achter je. Ik, ik, ik, uh, ja, ik ben niet gelovig, maar ik, ik hoop het toch ook wel iets spiritueels uh, te vinden. Pelgrims op zoek naar iets spiritueels. Inmiddels is ook binnengekomen Loek Bos, pelgrim, uh, een beetje verlaat, meneer Bos, maar fijn dat u er bent. Mijn excuses. Geeft helemaal niet. Was u op pelgrimsreis of zat de reis gewoon een beetje tegen? Um, laten we zeggen dat het verkeer wat was. Zat. Het verkeer zat wat te. We hebben van de andere gasten aan tafel al gehoord... waar ze allemaal uh, pelgrimtochten naartoe gemaakt hebben. Waar, waar bent u heen gepelgrimeerd? Ik ben drie keer op tocht geweest. Ik ben één keer naar Assisi gelopen in 86, Internationale jaar van de Vrede. Ik ben in 89 naar Santiago de Compostela gelopen en in 1992 naar Assisi en Rome. Ja. U bent Franciscaan, u bent hier ook in prachtige pij verschenen. Dat zijn de consequenties ook van mijn pelgrimstochter Ja, en is ja. dat een direct verband ertussen? Ja. ja. Vertel eens. Nou... Uh... <laughs> Waar zal ik beginnen? <laughs> ja. Ik, uh, na mijn tweede tocht, toen heb ik opgebeld naar de Franciscaan... om te vragen, help me alsjeblieft om duidelijk te krijgen... waarom ik eigenlijk Franciscaan wil worden... terwijl ik honderd argumenten weet te verzinnen om het niet te doen. Dat... Uh... En nu werd het wel. Ik ben het geworden. Ja, ja, u ja. Bent het geworden. dat is wel, een hele groot, meteen een hele grote consequentie van een tocht. Uh, Petra, Macri, is dat vaak zo, dat het levensveranderend is voor mensen? Um, zeker, uh, uit, uit het onderzoek blijkt ook dat, er, dat, ja, dat <kwijnt> mensen, hè, dat is hier ook aan tafel gekomen, in eerste instantie daar open ingaan zonder een, een spirituele of een religieuze motivatie. En Die Santiago-tocht, en niet alleen de Santiago-route, maar al die, die, die wandelroutes en spirituele routes die je nu door Europa, maar in de hele wereld eigenlijk vindt. Zelfs in Korea is een alternatieve Santiago-route ingesteld oh ja? Ja, door iemand die eerst de Santiago-route oh ja. had gelopen en daar nu een nieuwe heeft uitgezet. Maar, dus je kan er heel open aan beginnen. En daarom beginnen ook mensen daar enthousiast van, vanuit allerlei motie motieven aan. Maar je ziet bij de, het overgrote deel... Hè, dat blijkt ook uit de, uit de vragenlijsten die we hebben uitgezet... en de antwoorden daarop... Dat, dat er toch iets transformatiefs plaatsvindt. En of je het nou wil of niet... je raakt toch beïnvloed door de historie. Je raakt beïnvloed door, hè, wat Simone zei... wonderbaarlijke gebeurtenissen. Dat, hè, dat er ineens uh, pannenkoeken staan. Misschien omdat er zoveel Nederlanders ook lopen. Dat dat je daarop uh, anticipeerde. Wat nou, dat wonden nou niet ja. weg. Maar, nou ja, dat blijft het toch een rondeltje ja, misschien. Ja, um, he, dus, dus, dus al gaande eh, verandert er iets in jezelf. En ook omdat je bijzondere ervaringen hebt. Je hebt tegenslagen die je moet overwinnen. En, en je wordt toch, eh, ook al loop je alleen. Mensen we, uh, ja, komen, veel me, komen vaak natuurlijk andere pelgrims tegen. En die sociabiliteit, hè, dus die bijzondere ervaring om te delen met elkaar... die, die draagt er ook aan bij ja. om op jezelf te reflecteren... En je ziet dan ook dat heel veel mensen uh, ja uiteindelijk een, een verandering ondergaan. Ja. En het grappige is eigenlijk, we zeiden net: van ja, het gaat om die route. Maar eigenlijk uh, zie je dat als ze dan aankomen in Santiago... wat, wat Dick Berlein ook zei, in die enorme chaos... met zoveel pelgrims en die drukte en de commercialisering... dat er mensen toch nog even een, een soort laatste fase nodig hebben... om weer in het dagelijks leven te kunnen terugkeren. Ze zijn zo veranderd dat die terugkeer in Santiago... die als het ware al de dagelijkse samenleving is, dat die te veel is. En dan lopen ze hem nog door of ze fietsen door. En dan die laatste honderd kilometers kunnen ze als het ware weer... Verwerken. Wennen aan de terugkeer in de normale samenleving. Ja. En dan is ineens dat einde bij Finisterre, waar je die grote rots hebt en die zonsondergang meemaakt. En in, in een soort keltische traditie, hè, dat wordt dan vaak aangehaald, dan komt het pagade, komt ineens naar boven. Uh, hè, en dan kunnen ze ineens die verandering die ze hebben meegemaakt uh, afsluiten en ook vaak Klaas. voortzetten in het dagelijks leven. Ja. Hè. Dus die, die, dat, dat immateriële en dat. dat teruggevallen zijn op die basale omstandigheden van het leven... dat spreekt ontzettend veel mensen aan. En die proberen dat ook, hè, dat is dan het resultaat van die bedevaart ook voor het verdere leven te blijven voortzetten. Ja, nou, bij Loek Bos is dat heel zichtbaar, want hij draagt die pijn. Loek Bos, waarom, waarom ging u lopen? Waarom, waarom begon u ermee? Om eens tijd te maken voor mezelf. Wat Dick Berlijn eerder ook ik al... Zei. Was, ik was pastor in de parochie in De beeld en in Utrecht ben ik dat geweest. En ik draaide 80 uur in de week weg gewoon. En er zat een stuk onrust in me die ik ooit heb opgedaan... een jaar na mijn priesterwijding toen ik in Burkina Faso was... waar ik terugkwam na vier weken daar te zijn geweest... een contact met de parochie daar. Maar ik kwam terug na vier weken met vragen rond... wat is nou eigenlijk armoede en wat is rijkdom omdat ik daar mensen ben tegengekomen die straatarm waren. Maar die zoveel rijker waren dan wij. Hm. En dan praat ik alleen over heel andere dingen. Dat, ging over, dat, dat gaat over stilte, dat gaat over, over tijd hebben ergens voor. Dat gaat over vriendschap, over familiezin. En ik kwam daar terug met een heleboel dingen dat ik dacht van... Ja jongens, maar dat is bij ons, wij zijn eigenlijk de armen. Want bij ons leef ik in een wereld die als je niet oppast bij elkaar dreigt te vallen door het individualisme. En wij hebben wel genoeg te eten en te drinken. Mm -hmm. Maar dat wil nu niet zeggen dat je daarmee een rijke mens bent. Gewoon. En u dacht, ik moet daarover nadenken. En dat lukt me alleen als ik ga lopen. Ja, dus ik ben tot ontdekking gekomen in 1986 in is dat de eerste keer geweest. Ik ben tot ontdekking gekomen hoe belangrijk het is om je snelheid terug te brengen van 120 km per uur naar 5 km per uur. En dat komt met lopen. En ja, dan ga je lopen. Dan ja. ga je lopen. Nou, en dan leef je voor het eerst in een wereld waar je anders altijd alleen maar doorheen rost. Zoals vandaag met de auto. Zoals vandaag net, en daarom bent u hier gelukkig ook. Ja. Nou, straks meer verhalen van Dick Berlijn, Loek Bos, Peter jan en Simona Ajuina. Eerst gaan wij naar het nieuws, want het is half drie. Hier is uh, Ewald Jong. Dit ziel. is Radio 1. Zuid-Korea heeft een onverbiddelijk militair antwoord aangekondigd op de oorlogstaal van buurland Noord-Korea. Noord-Korea gebruikt steeds dreigender taal tegen Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Pyongyang is woedend over de internationale sancties... na de kernproef van februari... en de militaire oefening van de VS en Zuid-Korea die nu aan de gang is. De politie heeft een amateurvoetballer van 29 uit Os aangehouden... voor de mishandeling van een tegenstander afgelopen zaterdag. De man meldde zich vanmiddag zelf op een politiebureau. Hij wordt ervan verdacht dat hij zaterdag in Langeboom... een, lange een 22-jarige tegenstander tegen zijn gezicht heeft geschopt... Dat gebeurde nadat hij een rode kaart had gekregen. De wedstrijd ontaarde in een vechtpartij. D66 wil dat stationsgebouwen worden ondergebracht bij spoorbeheerder ProRail. De stations vallen nu nog onder de Nederlandse spoorwegen. Maar volgens D66-Kamerlid van Veldhoven kan de NS zich beter alleen op het vervoer van reizigers richten. Ze vindt het ook gek dat een van de partijen op het spoor ook nog een stukje infrastructuur in handen heeft. En de man van 18 naar 12 is gisteravond door een 15-jarige jongen het paasvuur in Teugen ingeduwd. Omstanders wisten de man snel uit het vuur te halen. Hij is met ernstige verwondingen naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. En de 15-jarige jongen is aangehouden. Dat is het nieuws op dit moment. Voor de verkeersinformatie van de AWB gaan we naar Dennis Mooi. Er staan nu drie files op de A12 richting Den Haag. Tussen het Prins Klausplein en het Malieveld, twee kilometer. En het is druk in Brille, want het is 1 april en het wordt altijd uitgebreid gevierd dat de stad is bevrijd door de watergeuzen. En dat merk je op de N218 vanuit Spijkenissen naar Europoort. Tussen Zwarte Waal en Briele staat het stil over 4 kilometer. Op de N280 vanuit Duitse Montje Klapbach naar Roermond... staat tussen de grensovergang en Roermond 4 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Pa, tweede paasdag maken we in Dit is de Dag kennis met het fenomeen van modern pelgrimeren. Vroeger was het voorbehouden aan gelovigen. Tegenwoordig is het voor iedereen die zich op het leven wil bezinnen. of die gewoon lekker lang wil wandelen of wil fietsen. Aan tafel pelgrimsgangers van verschillende huizen. Dick Berlijn, oudcommandant van de strijdkrachten. zangeres Simone Awina. Peter Jan Magrie van het Meertes Instituut. en priester Luc Bos. Luc Bos, bent u een, een klassieke pelgrimsreiziger? Als gelovige op weg naar een plaats waar ook weer iets te vinden is wat verbinding heeft met dat geloof. Dat hangt af van de tocht die ik gelopen heb. In eerste instantie was het doel Assisi. Ik, uh, in 86 ik met, zijn we met z'n drieën onderweg geweest. Dat was het internationale jaar van de vrede. En wij vonden dat we ook iets aan die vrede moesten doen. Maar dat lijkt allemaal zo groot. En toen zeiden we, we gaan lopen naar Assisi. En wij gaan bidden bij het graf van Franciscus van Assisi... de man van de vrede, om daar te bidden voor vrede. Ja, en dat was dus een heel duidelijk... Assisi was duidelijk het doel. Ja. ja toen ik naar Santiago ging... Ja, was Santiago eigenlijk... Ja, was ook wel het doel. Maar daar was ik eigenlijk al lang voorbij eh, toen ik in Santiago aankwam. Ja. De, het was veel meer het onderweg zijn als het uh, aankomen in, in, in Santiago zelf. Dat, wat dus Peter dus Jambagri ook ja, al zei Dus, dus die Assisi-route was eigenlijk een klassieke bedevaart. Ja. Hè? Het wordt bedevaart en het wordt pelgrimage. Want, hè, want er zit ook een verschuiving in. Vroeger sprak je over bedevaart, nu is het eigenlijk altijd pelgrimage geworden. Ah, ja. En dat gaat echt over die voetbedevaart. Ja. Want die is ook ne neutraler. Hè? Bedevaart heeft toch iets katholiek... Ja teentje eraan. Er zit naast, een, uh, naast een, iemand in een pij, hè? Ja, <laughs> okay, maar daar ja. is ook helemaal niks mis <laughs> nee, mee. <laughs> nee, ik, ik, ik maak je er even op meer. Wanneer kwam bij u, meneer Bos, nou, bij welke reimage bij was het idee uh, nu word ik Franciscaan? Was dat de laatste? Dat was de tweede, op weg naar Santiago de Compostela. Dus de eerste keer ben ik, zijn we met z'n drieën gelopen. En daar ben ik eigenlijk Franciscus van Assisi tegengekomen, onderweg. En, en nog wat meer dingen, en nog wat meer, <laughs> nog wat uh, meer. figuren. En, maar Weet je, je komt terug naar zo'n eerste tocht en dan denk je, mijn leven wordt nooit meer hetzelfde. Ja, na vier weken zat ik in het oude ritme en uh, plande ik mijn agenda weer drie maanden van tevoren en even, zo. Even, even naar de andere. Was dat bij jullie ook, Simone? Nee, mijn leven is. veranderd. Jouw echt leven een... is wel echt veranderd. Ja, ja, totaal. En voor u, meneer Willems? Uh, nee, ik kan niet zeggen dat het echt veranderd is, maar ik kan me wel herinneren toen ik terugkwam dat ik dat ik ook even weer tijd had toch om, om weer te schakelen. En dat ik, dat ik het ook druk vond. En dat ik ook even eh, wat tijd heb genomen om, om weer aan die drukte te wennen. Ja. Maar ik kan niet zeggen dat het mijn leven wezenlijk veranderd heeft daarna. Ik geloof dat ik me altijd al wel bewust was van een aantal zaken. Wat wel tijdens die pelgrimage is gebeurd, of die, die tof naar Santiago... is dat, je, dat het allemaal wat helderder wordt. Dat het wat duidelijker wordt. En ja, uh, ja dat vond ik een grote... Mens, ja, grote Maar bij u, Loek Bos, was het ja. leven na vier weken weer hetzelfde als daarvoor? En wat, en ja, toen... alleen de onrust bleef. De onrust van wil ik dit nou zoals ik, zoals ik nu bezig ben? Ik was perogipriester, uh, perogipastor. Mm -hmm. En ik draaide 80 uur in de week met alle plezier in mijn lijf. Maar aan de andere kant, er was een honger in mij. Ik noem dat maar naar mijn stille kant: naar, naar stilte, naar meditatie, naar. En dan kan je zeggen, ja, als pasteur ben je daar toch mee bezig. Ja, dan ben je als, maar daar ben je vooral beroepshalve mee bezig. Hm. En er was een honger voor mezelf, eigenlijk. En dat werd, door die tocht werd, werd u zich daar meer bewust ja. van? Ja, dus ik ben naar Santiago op een beetje mank op tocht gegaan. Want ik had in januari mijn voet gebroken. En in maart uit het gips gekomen. En in april ben ik op stap gegaan. En toen heb ik gelopen tot Lourdes, Want dat vond ik leuk om even mee te nemen op mijn tocht. Kijk, tocht. Nou, daar, li daar liep ik helemaal vast. Mijn hele lijf zat vast. Dus ik was eigenlijk van plan om terug te gaan naar huis. En toen ben ik één keer de Pyreneeën ingelopen. Ik denk, en toen ik boven was, toen dacht ik, jammer. Ik kan vanuit Pamplona ook nog terug gaan. Of vanuit Leon, of vanuit Nostorica, of weet ik allemaal wat. Ja. Um, ik wil door. En zo ben ik... Wat voor mij van belang is geweest op die tocht is eigenlijk om het te leren... Je leven los te laten, uit handen te geven. Uh, laat het maar over aan wat er gebeurt en zo. Terwijl ik een oude regelaar ben, gewoon. Oh, en dat is iets reg. wat je vaker hoort hè, van die pelgrims. Dat, dat mee, ze ja? inderdaad het loslaten, het teruggeworpen zijn op jezelf. En de materie, de materiële wereld en zijn, en zijn agenda's en dergelijke zoveel mogelijk los te laten. Ja. Want u zegt, ik heb daar Franciscus ontmoet en ik ben daarna Franciscaan geworden. Wat had dat ook te maken met ja, zeg maar het armoede ideaal op die route? Of? Moeten we dat nou, doen? weinig. Ik ben gefascineerd door Franciscus van Assisi, door zijn manier van omgaan met het Evangelie. De manier waarop hij dat beleefde. En dat had iets te maken met loslaten, dat had iets te maken met uit handen geven, met. Met vrij woorden van eigenlijk... De uh, ja. Ja, ja. ja, Laten we eens gaan luisteren, want uh, er worden ook heel veel boeken geschreven... Door, door mensen die pelgrimages hebben ondernomen. Het best verkochte pelgrimsboek van de afgelopen tijd... is van de Duitse komiek Hapen Kerkeling. Van Ik ben er even niet, over zijn wandeling naar Santiago... zijn miljoenen exemplaren verkocht in Duitsland, Oostenrijk en ook in Nederland. En wij vroegen hem naar het geheim van dat succes. Mijn damen en herren, Harpe Kerkeling... Als jullie alle da zijn, herzlich willkommen ook den Zuschauern zu Hause zu Happe liest. En die Sendung heißt Happe liest. En niet wie irrtümlicherweise in einigen Programmzeitschriften angekündigt Happe isst. Zo so heißt die Sendung nicht. Ja, das ja hallo, heute... ik ben Happe Kerkeling. Ik ben een Duitse Komiek. Mijn Opa was uh, half Nederlander, dus praat ik een beetje ja. in Nederlands. Also, het gaat om het Buch Ich bin Dan Mal Weg. Im Jahr 2001. In 2001 ben ik uh, op een wandeling gegaan, een pilgrimage naar Santiago. Daar heb ik een boek over geschreven en dat heet uh, Ik ben er even niet. En is ook, ik denk dat was in 2007, in Nederland uitgekomen. Er zijn tot nu ongeveer 4 miljoen boeken verkocht worden. Fassingsloos oh. zou ik den bekkenwaard aan en zeg, ervaring taus ik gerne uit. An Fußpilzaustausch heb ik hier toch geen interesse. In. Ik heb geprobeerd, om het heel grappig te omschrijven, zonder um, onserieus te worden. En ik denk dat dat misschien het geheim van het boek is geworden. Um, ja, Mich würde mal interessieren, wenn man in deze einsamen Gegenden unterwegs is, of man dann niet ook Angst hat, uh, alleine zu sein. En of man sich niet vielleicht auch wünscht, uh, in einer Gruppe oder met een partner unterwegs zu zijn. Freunde, mijn vriend, familie heb ik schon vermist. Kan ik niet anders zeggen. En ik hätte den weg ook niet geschafft bis zum Ende. als ik niet zum Schluss twee tolle Freundinnen had hätte. Die Anne en die Sheila. Dan hätte ik het sicher niet geschafft. Ja, welke Zoals ervaringen alle... raken mijn lezers het meest? Ik denk dat het de ervaring. Een hele gewone ervaring is. En dat is de ervaring van vriendschap. Dat het mogelijk is. Op zo'n wandeling binnen zes weken. Echt nieuwe vrienden te vinden. En dat was in uh, mijn geval, waren dat een, een Engelse vrouw, uh, namelijk Anne. En een vrouw van Nieuw-Zeeland, uh, Sheila. En dus uh, tussen ons drie is er echt iets ontstanden wat uh, nog steeds heel bijzonder is. Die schmerzen in het knie werden onertrekkelijk, en ik ben den na. In mijn helzichtige reiseführer staat übrigens dat jeder pilger op de reis minstens eenmaal weinen wordt, maar toch bitte niet gleich am ersten Tag. Als je iedere dag pelgrimeert, dan, dan voel je dat um, je hoofd van dag tot dag een beetje leger wordt en ook emotioneel laat je hele vele dingen los, negatieve maar ook positieve, en dan bereik je op een bepaald moment een, ja, um, een status van, van meditatie. Het ontdekken van de waarde van vriendschap en van stilte... dat ontdekte de Duitse komiek Hapen Kerkeling. Die is tijdens zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostello. En hij schreef daar de bestseller over. Ik ben er even niet. Dick Berlijn, u zei net tijdens dit stukje van uh, de snelheid. En terugschroeven van de snelheid. Dat, dat is heel belangrijk tijdens zo'n tocht. Ja, want ik, ik, ik zeg het ook omdat uh, vanwege de opmerking van de heer Bos en ook van Simone. Dat als je langzamer moet gaan. Simone vertelde dat ze eerder uh, pijn aan de voeten had. Of iets zeg ik. Uh, pijn aan je knieën. En dat je langzamer moest lopen. En dat je dan, het lijkt wel, nog meer tijd hebt om al die indrukken die je dagelijks meemaakt. om die een plaats te geven. En dus hoe sneller je gaat, hoe minder tijd je voor, die, voor het verwerken van die indrukken hebt. En het omgekeerde is dus ook waar. En dat. Ondergaan denk ik heel veel mensen tijdens zo'n pelgrimage. Je hebt tijd, je hebt rust, het, het gaat langzamer. Uh, allerlei dingen die in het dagelijks leven on, onbelangrijk lijken, die worden, die krijgen, die worden ineens worden ze wel belangrijker of krijgen daardoor een, een nieuwe betekenis. En ik denk dat dat een van de belangrijke mooie ontdekkingen is die je meemaakt op zo'n pelgrimage. Ja, ja. Is Luc Bos ook herkenbaar voor u? Ja. Dat tempo? Ja, dat is zeer herkenbaar voor me gewoon. Dat, dat, het is van het grootste belang dat je je snelheid weet terug te brengen. Ik vind het zelfs nog sterker als dat je op de fiets bijvoorbeeld gaat. Dat je te voet gaat, vijf kilometer per uur. Dat je ervaart aan je lijf. En met je, je hele lijf ervaar je je omgeving, de wereld waarin je leeft gewoon. Maar u zei net, ik ben een ongeduldig mannetje en ik wil altijd alles regelen. Ja. Gaat dat dan niet ook een beetje knellen? wel, maar dat moet je, dat moet je leren tegenkomen. Mm -hmm. Je moet leren accepteren dat de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Ik kijk lief, eh, graag in het vooruit. De, althans, minstens vroeger. Nog wel, denk ik. <laughs> Nog maar, <d> nou, <laughs> dat zijn dingen die, die, die horen bij je, denk ja, ik. Ja. Maar ik kijk, ik, ik regel graag. Ik heb de dingen graag zelf in handen. Maar voor mij is de grootste rijkdom van mijn pelgrims toch geweest... het durven leven... Ja, in de vrijheid van, van het moment. Het, je durft... Uh, ik, ik ben een gelovige vent. Het durven je toevertrouwen aan de handen van God. Daarin durven vallen. Ja. En maar afwachten wat, wat, er me, wat er gebeurt gewoon. Als je toch zo'n eerste toch meemaakt... Wij hadden de hele reutemeteut bij ons aan tenten en, en, en kookspullen. En, en ik liep met dikke 21 kilo op mijn nek te <laughs> sjouwen. Alles bij Eer, Eerste jaar dus, hè. met z'n drieën waren we toen. Ja. Terwijl ik van de 68 dagen dat ik onderweg ben geweest naar Assisi... 54 keer onderdak heb gehad. Dus u had het helemaal niet nodig? Ik had pennen. het helemaal niet nodig. Ja. We gaan luisteren naar muziek. Eh, voordat we naar meer ervaring gaan luisteren. Simone Wiena, die eh, loopt naar de microfoon. Die gaat voor ons zingen... Zij maakte de cd Home. En die heeft alles op te maken, Simone, met je, met je reis. Vertel eens wat over dit nummer. Uh, dit nummer heet Let Me Fall. En uh, voor mij staat het dat je juist door heel diep te gaan... Um, datgene ontdekt wat het meest waardevol is. En dat is jezelf. Let Courage. The one I want, the one I will become, will catch me. So let me fall if I must fall. I won't heed your warnings, I won't hear them. Avina Let Me Even vertellen wie jou begeleidt op de gitaar. Dat is Pieter Nanne. Pieter Nanne, dankjewel. Uh, Petja Magri, u bestudeert het fenomeen pelgrimeren. Uh, we hoorden net ook al Hapen Kerkeling zeggen... er komt een moment dat je moet huilen. Helaas bij mij al op de eerste dag. Maar goed, is dat zo? Komt elke pelgrim zichzelf tegen? Um, ja, dat denk ik wel. In de eerste plaats vanwege de fysieke uh, inspanningen natuurlijk. Hè. En uh, in de tweede plaats, uh, omdat je natuurlijk, uh, ja, het, het was al bij de introductie van het nummer zo even, je, het gaat ten diepste over jezelf. En, het gaat ten diepste over ja, hoe je staat in het leven en wat je wil. Hè? Dus het is ook niet voor niets dat mensen die die route lopen, niet ja, er zijn natuurlijk altijd die die gewoon erin stappen, maar heel veel mensen zitten op een bepaald moment in hun leven. Hè? Die zijn ontslagen, zijn gescheiden, gaan met uh, pensioen, gaan met pensioen worden vijftig jaar, uh, nou ja, nee, maar allemaal. Hè? Dus die zitten allemaal in een soort existentieel probleem. En dat is vaak een trigger. Hè? Nu de kerken niet meer dat vangnet bieden, hè, wat we gewend waren een aantal decennia geleden. Dus dan moet je gaan kijken hoe je in het leven staat... en wat je verder wil. Ja. En daarvoor is zijn dit soort routes bij uitstek geschikt. Ja. Wanneer kwam u zichzelf tegen, meneer Berlijn, op die route naar Santiago... Nou ja, fysiek kom je dat natuurlijk een paar keer. Hè? Als je de Pyreneeën overgaat ja. op een fiets die te zwaar bepakt is. Wat dat betreft ken ik het verhaal inderdaad over te veel mee willen nemen... en te, en te, te traag zijn in het loslaten. Uh, maar ik kan me ook herinneren toch wel dat er op die tocht een aantal momenten waren. Uh, eentje was heel duidelijk op het einde bij Finisterre. Dan, dan, dan word je toch op een of andere, voor mij in ieder geval onverklaarbare reden... overmand door emotie... Uh, en dat is ook een beetje, denk ik, wat bedoeld wordt, dat je allemaal wel een keertje huilt. Dat je, dat je zo nadrukkelijk met jezelf aan het denken bent over ja, wat, he, wat heeft dit betekend. Je bent door een soort van een fase heen gegaan, geloof ik, als ik dat voor mezelf moet zeggen. En uh, daar ben je dan bewust van. En je, je weet nog niet precies wat het betekent dan. En uh, ja, dat, dat overmandje. Ja. Ja. Ja. Simone, voor jou, vele momenten. Uh, je liep de hele tijd te huilen? Nou, niet? dat niet. Gelukkig <laughs> <Nee>. niet. <laughs> ik heb heel veel gehuild toen ik uh, in Burgos uh, terechtkwam. Want ik kreeg blaren en die gingen ontsteken. Uh, de dokter gaf me antibiotica en hij zei... je mag pas weer verder lopen als je blaren helemaal genezen zijn. Mm. En dat wil je niet horen als je onderweg bent. En ik moest dus alle lieve mensen waar ik mee samengelopen had... Uh, loslaten, want die gingen allemaal verder... En ik heb daar in Burgos gezeten. En ik heb daar zeven dagen gezeten. Zo? En ik heb daar zo enorm gehuild. Um, want ik kwam mezelf enorm tegen daarin. Uh, ook het feit, ik ben een, een enorme doener ook. Hè. Net als meneer Bos ook mag graag regelen en zo. <lacht> en, uh, en ineens zit je daar en kun je niet verder. En word je gedwongen om stil te zitten. Om niets te doen. En dat is een van de grootste zegenen ook geweest, omdat ik juist in dat niets doen mezelf ook weer tegengekomen ben. Want als je dus, ook al ben je langzaam aan het lopen, dan nog kan dat een afleiding zijn. En juist door uh, stil te zitten en niet verder te kunnen, niets te doen, kwam ik erachter dat ik bijvoorbeeld nooit stil zat. En nu moest je. En nu moest ik, ja. We gaan weer even terug naar die honderd pelgrims... die kort geleden samen waren in Delft, waar we eerder al van hoorden. Velen die lopen voor de tweede of de derde keer de tocht naar Santiago. En onze verslaggever die vroeg hen wat dat nou zo bijzonder voor hen maakt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld op de Col du Thomas. Dat was in de, de Centraal Massief. En ik stond in de luurte van een garage en het sneeuwde op dat moment. Ik heb in de winter gelopen... En daar kwam een auto aanrijden. die moest die garage in. En die meneer die stapte uit en die keek mij zo eens aan en die wenkte mij terwijl ik dus aan het bellen was. Ik snapte wel dat hij zei: van Kom maar. En nou, dat gesprek duurde nog even. Toen kwam hij op een gegeven moment weer uit het huis en dan deed hij nog een keer met zijn arm: Kom maar. En toen ben ik naar binnen gegaan en toen zei hij: Wij eten om half één een, een uur, eet mee. Ik had dus nog geen woord met die mensen gewisseld. Die gastvrijheid. Dat... Dat is eigenlijk het ultieme wat ik ontdekt heb. En een vooroordeel wat ik soms tegen Fransen had... vooral in de vakantie van die arrogante kwasten... die is totaal bijgesteld. En als je dat realiseert dat de mensen zo gastvrij kunnen zijn... dat is fantastisch. De eerste keer dat ik ging, toen ging ik met de fiets samen met mijn vrouw. Wij komen in Santiago aan. En uh, dan wordt de vraag gesteld... is het religieus, is het uh, sportief... Voor mijn vrouw was dat niet, uh, niet uh, moeilijk, die zegt religieus. Mijn woord ik zeg u brengt mij aan het twijfelen. Ik ben sportief vertrokken, maar ik denk dat ik nu spiritueel moet zeggen. Nou, dan wordt het de hele tijd in alle lezingen en alle beschrijvingen komt uh, steeds komt het woord engeltjes naar voren. Die je op je pad tegenkomt als je het benauwd krijgt, als je geen slaapplaats kunt vinden, als je moe bent, als je pijn hebt, als het, het, het, het, het, om, het beeld op een eindig staat. Nou, die soort engeltjes die komen echt langs als je daarmee bezig bent. En dan constateer je pas daarna. Ja, je ontmoet onderweg engelen, zei deze man die onderweg ging naar Santiago. Loek Bos, ik had aan u nog niet gevraagd. Was, wat was het moment waarop u zichzelf tegenkwam tijdens die pelgrimages? Mm. De tweede pelgrimage vooral. Ik was toen kreupel uh, op tocht gegaan en kwam kreupel aan in, in Lourdes En kwam eigenlijk daar tot het besef van ik kan niet verder. Hetzelfde als wat Simone had. Ik heb elf dagen op onthoud gehad in Lourdes En ik heb verschrikkelijk... Weet je, je emoties zitten... Die komen honderd keer komen ze tijdens een tocht naar boven. Omdat ze namelijk heel primair zijn allemaal. Die zitten eigenlijk, ik noem dit altijd maar vlak achter je, achter je kin zo. En, en die kreupelheid, die werd niet geholpen met de waterbanen van Lures? <laughs> dat zou je denken uh, dat hij op de goede plek het was. Ook, eigenlijk, dat uh, <laughs> is de place to be. <laughs> Peter, als ik even mag zeggen. Ik heb keurig, ik ben in bad geweest. Jan. Ja, nee, heel goed. Ja, ik Hei, heb is. daar de hele ritueel meegemaakt. Ook om, maar ik ben ook bij een bottenkraker geweest. Want die kwam tot ontdekking dat ik scheef was. En dat moest rechtgezet worden. Nou, ik ben van mijn leven nog nooit zo geschrokken als dat toen. Dat is toch interessant, uh, New Age en katholicisme en, en ja. komen ook op de Santiago-route zo mooi bij elkaar. Toen belde ik mijn moeder op en die zei... Loek, je bent je hele leven al scheef geweest <lacht> na je geboorte. Dus, nou ja, goed. dus dat was het punt niet. Maar nee. het feit dat u zo lang daar moest blijven in Lourdes, terwijl u ja. door wilde, dat was moeilijk. Ja, dat... beetje. Onderweg zijn was eigenlijk het laatste houden vast... waar ik mee bezig was, wat ik had. Als je praat over loslaten... was dat het laatste wat ik los moest laten. Mm. En toen ik dat los had kunnen laten van... oké, okay, dan ga ik naar huis toe. Toen kon ik ook door. Nou, en toen kon ik, op, op, op, op kon ik elke dag opnieuw door. Ja. Uh, Dick Berlijn, het is zes jaar geleden hè, bij u dat u uh, het uh, Even niet nee, een vijf jaar. Ja, ja. Vijf jaar. Hoe vaak denkt u er nog aan? Vaak. Ja. En het, ik heb ook. Uh, ik zei het tegen Simone dat een beetje heimwee af en toe. Oh ja. Ik ben ook vast van plan om nog een keer naar Rome te fietsen. Uh, het, ja, het is een prachtige ervaring en ik nou, niet dat ik er dagelijks aan denk en uh, ik heb weliswaar natuurlijk ook de Santiago-schelp aan onze ergens bij onze voordeur hangen, maar ja, het is een, een prachtige ervaring waar, waar, je, waar je een beetje heimwee naar hebt. Ja. En ja. en wat mag ik, oh, ja, mag ik ben... even inbreken? Nee, want ja. dan ben ik toch benieuwd. Want we hebben het nu over de, over de rust hè, en, en het, het, het lage tempo. Uh, je hebt die, die, mm. de, de, de route Santiago gefietst. Maar waarom nu toch fietsen naar Rome? Waarom dan niet kiezen voor, voor wandelen? Want we hebben nu nee, al die bijzondere ervaring. Ja, dat ik... zou ik ook heel goed kunnen doen. Ja. Uh, waar dat ik dan denk, dan heb ik veel meer tijd nog nodig. En die tijd die gun ik mezelf nog niet helemaal. Kijk, dat Met dat wat uh, andere uh, dingen. Nee, daarom. Ik heb nog een hele een goede weg te gaan. Dat kan wel dat kan ook komen. Wonen, nee, wat neem, je, wat, wat ja. neem jij daarvan mee in je dagelijks leven? Uh, mijn leven is uh, vereenvoudigd. En uh, daar waar ik uh, voorheen heel erg streefde naar bijvoorbeeld succes met mijn zingen... Um, erkenning nodig hebben, applaus nodig hebben, dat is weggevallen allemaal. Dus um, het, mijn leven is stiller geworden en ik ben tevreden met... Um, met dat wat er is. En ik heb na de tocht mijn grote liefde ontmoet. Kijk, en ja, die neem je, je natuurlijk iedere dag kijk. mee, hè? Daar <laughs> kijk je elke dag naar en dan denk je. Er oh, weer dat is, dat is zo'n dankbaarheid. Ja, wat ik voel voor hem. Heb je hetzelfde als wat Dick Berlijn heeft? Heimwee naar zo'n tocht? Dat je het nog een keer wil doen? Ja, ja ik heb zelfs. Uh, er zijn momenten dat ik zeg tegen iemand, mijn man. Joh, laten we gewoon onze rugzak pakken en gewoon wandelend de wereld overgaan. Mm. Om dat gevoel uh, van. van Eenvoud, van overgave, van loslaten, sereniteit, stilte. In ieder moment te kunnen ervaren. En ga je ook nog wel eens lopen? Ja, regelmatig. We gaan ieder jaar gaan we sowieso weer op Pelgrimstocht. Dus uh, ook dit jaar weer. Ja, En Dick Berlijn, wanneer staat die fiets toch naar Rome voor u gepland? Nou, hij stond, uh, ik had hem misschien al wel eerder willen doen, waar het niet dat er wat andere dingen weer tussen kwamen. Ja, dus wat ik zeg, ik heb nog een weg te gaan. Ik moet nog veel leren wat dat betreft. Maar ik hoop het uh, ja, misschien volgend jaar. Okay. Uh, ja. Goede reis. Zometeen, uh, na drie zitten hier ook nog wat uh, twintigers, twee twintigers aan tafel, die ook een Pelgrimstocht hebben gemaakt. En de uitrecteur e van het programma, want die fietste naar Rome, dus daar moeten we zometeen maar even mee, mee praten. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet, kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. De generatiekloof tussen jong en oud. Rijk versus arm. Het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa. Tweede paasdag in Villa VPRO. Vier gasten vanuit verschillende invalshoeken over solidariteit. Iets uit het verleden of nog steeds springlevend. Zometeen vanaf half vier in Villa VPRO. Op Radio 1.